Verhalen van ITC Hallo en welkom bij de eerste aflevering van Verhalen vanuit DC. Een podcastserie met verhalen van Nederlanders hier uit Washington DC en omgeving. En mijn allereerste gasten zijn... Ik ben Karen van Dam. Ik ben Martine van Meter. En jullie zijn allebei van de Nederlandse school in Bethesda. Daar gaan we het vandaag over hebben. Ik moet even voor de full disclosure, zoals de Amerikanen zeggen, euh, erbij zeggen dat ik zelf een paar jaar voor de school heb gewerkt. Euh, en wellicht weer het nieuwe jaar ook. Daarbij hebben we dus dan weten de luisteraars waarom mijn vragen soms misschien minder kritisch zijn dan ze zouden kunnen zijn. <laughs> Karen, om met jou te beginnen. Jij bent er vanaf het begin bij geweest bij de Nederlandse school. Ja. Kun je daar iets over vertellen? van Het waarom van de Nederlandse school en hoe je, hoe je daarmee begonnen bent? Ja, we zijn begonnen in, in 2007 met een, een onderzoek onder ouders die in... In DC en in Bethesda woonden om te kijken of er belangstelling was voor een Nederlandse school in Bethesda. Er was een Nederlandse school in Washington DC, maar de reistijd daarheen was gewoon echt enorm lang. Dat was het door de week. Dat betekent dat je kinderen eerder uit de dagschool moest halen, daarheen moest rijden, anderhalf uur les. Dan waren ze rond een uur of zeven thuis. Moesten ze nog huiswerk doen van de dagschool. En dat drie keer per week. Dus het ja. was een beetje veel van het goede. Het. Dus we zijn in, uh, in 2007 hebben we onderzoek gedaan naar ouders. Bleek dat er meer dan voldoende belangstelling was. Toen zijn we, ik denk een half jaartje daarna of zo, hebben we een vergadering bij elkaar geroepen van ouders waarvan we wisten dat ze belangstelling waren. En toen is Martine op een gegeven moment ook erbij gekomen. En vanaf daar ging het eigenlijk om heel snel. Ja, ja. Maar waarom ben jij ermee begonnen? Wat was jouw mijn, met belang... de mijn, mijn belangrijkste reden was dat ik gewoon niet meer drie keer per week... In die auto wilde zitten. Het was gewoon voor mijn kinderen ook te veel. En ik wilde ja. dat ze een Nederlands onderwijs bleven krijgen. Dus ik wilde gewoon dat hun Nederlands gewoon goed zou blijven. Ja. Ik wilde dat op de school zou komen. Ik dacht ook wel, er is vast belangstelling voor, maar ik ja, op en neer naar de Wis, dat was gewoon, dat lukte gewoon niet meer. En Wis was de school. De Washington International School, ja. waar na school ze toen nog was. Maar had je dan een achtergrond in het onderwijs dat je dat uh, kon doen? Hoe gaat nee, zoiets? Nee, ik heb, ik heb wel talen- en literatuurwetenschappen gestudeerd. Dat was ook de belangrijkste reden... om op een gegeven moment andere mensen erbij te betrekken. Ja, we hebben gediplomeerde leerkrachten nodig. We hebben iemand nodig die iets weet... Mm -hmm. over het opstarten van een school. We hebben mensen nodig die een penningmeester kunnen zijn... die een voorzitter kunnen zijn, die de school kunnen dragen. Ja. En ja, toen Martine eenmaal aan tafel schoof... die is gewoon volledig gediplomeerd. Het was heel snel bekeken. Ja. Martine zei, ja, ik ga zeker geen les geven. Maar een halfjaartje naar de hand... stond ze lekker voor groep 3A... <lacht> Heerlijk les te geven. Hoe kwam jij erbij dan, Martine? Nou, ik was ook... Ik kwam hier eigenlijk uh, drie jaar voordat de school begon in de Washington. Want ik heb heel lang in Afrika gewoond. En daar heb ik eigenlijk vanaf 1990 lesgegeven op NTC-scholen. begon in Egypte. En toen naar Guinea-Verhuis, waar ik een NTC-school heb gestart. En toen naar Senegal, waar ik les gegeven heb. En daarna naar Malawi. Dus toen kwam ik naar Amerika. Ik dacht, nou, dan ga ik weer Nederlands lesgeven. geven. Ja, ja. Hetzelfde idee van Karen. Ik ben naar de Washington International School gegaan. Maar ik woon in Westen. Dus die afstand was ook veel te ver. Dus ik was er wel uh, op gesprek gegaan. En gevraagd van. Goh, ik wil een school starten. Misschien onder, Misschien als een uh, pilotschool. Ergens in, in Westen. In uh, Virginia. Maar dan zijn we geen oren naar. Ze hebben het nog wel nagevraagd. Met het bestuur. Had zoiets van. Jongens. Wij willen een school. In DC. Dit blijft een school. Dus ja, ja. als je een school wil beginnen. Dan moet je het zelf doen. En ik weet gewoon dat het verwerkend is. En ik dacht. Jongens. Ik. Ik weet niet of ik dat nou echt wel zie zitten. Ik had inmiddels ook een andere baan gevonden. Dus toen dacht ik van: nou, toen kreeg ik een, op een dag een telefoontje van Karen of iemand anders van die ouders. Die zei: Goh, die hadden weer gehoord dat ik ook interesse had ja. om een school te starten. En ervaring had dus misschien. Dus zo zijn we bij elkaar gekomen. En het is gewoon een hele kleine wereld. Want op het moment dat ik bij Karen binnenliep, zag ik uh, onze voorzitter. Die kende ik nog uit Senegal. Ik had zijn zoon les gegeven. Dus ja, ik denk van, oh, wat grappig. Dus ik zei ook, ik help mee. We kunnen de materialen bestellen voor de school. En we gaan leerkrachten zoeken. Maar het is echt best wel moeilijk om leerkrachten te vinden. Ja. En... Het lijkt me sowieso moeilijk om een school op te zetten, of niet? Waar, waar, waar begin je, zou ik maar zeggen? Moet je iemand uh, melden dat je een school wil opzetten? Hoe gaat dat? Ja, nou wat, wat wij hebben gedaan is inderdaad contact opgenomen met Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland. Wat je allemaal moet doen en de papiermassa, dat was vooral is ja. enorm. Want je moet natuurlijk statuten maken, je moet een stichting oprichten, je moet een bankrekening openen, je moet zorgen dat er contracten zijn. Die moet je bedenken. Je moet een locatie gaan zoeken. Je moet zorgen dat er geld is om het allemaal te doen. Dus het was, het was, had geen ongelijk. Het was echt heel, heel veel En de belangrijkste reden voor jullie is uh, om Nederlanders hier. Nederlandse leren. Of niet, Nederlandse kinderen laten we dat... Uh, voor ja, het is te... echt bedoeld voor Nederlandse kinderen. Ja. En, en, Waarom ja. is het zo belangrijk dan? Waarom steken je daar zoveel tijd in en moeite in? Waarom vind je dat zo belangrijk om te doen? Wat is daar het voordeel van? Wat hebben, hebben de kinderen daar voor baat bij? Nou, ik deed in het begin ook voor mijn eigen kinderen. Dat ja. was een, vond ik heel belangrijk. Ik denk, ja, ik heb een Amerikaanse man. En ik ben Nederlander. En ik vind het gewoon heel belangrijk dat mijn kinderen... En Nederlands en Engels goed kunnen spreken. En om het bij te houden. Ja, die Nederlandse school is gewoon... Ideaal, want de kinderen die, ja, die gaan door de week naar de Amerikaanse school. Of ja er zijn kinderen die naar een Franse school gaan. Of wat dan ook. En dan in het weekend komen ze naar de Nederlandse school. En dat is wel verschillend in Amerika. Als met... Karin heeft ook gewoond hè, in uh, Bangladesh. Bangladesh. En dan was het niet één dag in de week. Hè, want... Nee. Nee, in landen als Bangladesh. En dat was in Afrika waarschijnlijk ook zo. Ja, er is verder niet zo gek veel te doen. Dus zo'n Nederlandse school is dan ook echt helemaal geïntegreerd in een Nederlandse gemeenschap. Ja, ja. Het is dus niet alleen dat ze naar school gaan, maar met al die kinderen van de Nederlandse school gaan ze ook naar het zwembad. En je gaat ook met al die kinderen fietsen, en je gaat met al die kinderen spelen. Dus dan is het echt een stukje Nederlands gemeenschap. En dat gebeurt nu op school ook. Heel veel kinderen, na de les, stappen bij elkaar in de auto, gaan bij elkaar spelen. En vooral voor kinderen die net uit Nederland komen of die net ergens vandaan komen, als ze dan op zaterdagochtend in één keer in het Nederlands kunnen praten, dat iedereen ze verstaat. Dat is ja, voor heel veel kinderen, die, zeker als ze niet goed Engels spreken. En dan komt het zaterdagochtend en dan iedereen verstaat ze. Maar dat geldt niet voor alle kinderen natuurlijk, want we hebben ook kinderen op school, zoals mijn kinderen, die niet in Nederland zijn geboren, nooit in Nederland op school hebben gezeten. Voor die kinderen is het meestal de ouders die het heel belangrijk vinden ja, dat ja. ze twee talen spreken. Mogelijkheid openhouden om in Nederland te gaan studeren, wat mijn oudste zoon ook gedaan heeft. Contact onderhouden met familie in Nederland. Mijn ouders bijvoorbeeld spreken geen woord Engels. Ja, dus ja, als is... ze met opa en oma willen praten, ze dan, dan zullen spreken, zij het ja. moeten leren. Ja. Want opa en oma nu nog Engels leren, nou, het zit er niet helemaal in. Maar dat is een voorwaarde om uh, les te kunnen krijgen op, op de Nederlandse school hier. Is dat je uh, een Nederlandse ouder moet hebben? Of je moet... Ja. Wat... Is de, wat wanneer maar ja, kom je wel ging. of niet op, op de Nederlandse school? Wanneer word je wel of niet aangenomen? Maar je moet inderdaad wel iemand hebben die met je Nederlands spreekt thuis. Je leert niet echt Nederlands op de Nederlandse school. Zo werkt het niet. Hè. Je leert natuurlijk wel woorden, je breidt mm -hmm. je woordenschat uit. En het helpt kinderen enorm, want als je alleen maar met papa en mama Nederlands spreekt, ja, vaak blijft het een beetje huis-, tuin- en keukenniveau. Maar je ja, op school, leer je dus inderdaad woordenschat uitbreiden. En ja, ik denk dat kinderen gewoon toch heel veel opsteken van vriendjes ook onder elkaar. Maar dat je moet wel het... Nederlands kunnen spreken, want ja. als je inderdaad verder geen Nederlands spreekt thuis, heeft het geen zin. Nee, nee maar het kan dus niet zo zijn dat, ik nog maar even iets... je bent een Amerikaans gezin en je hebt ooit een keer een mooie vakantie in Nederland doorgebracht... en je denkt, nou, die taal, die wil ik graag leren. Nee, nee, want dan leer je nee. het ook niet. Maar we hebben bijvoorbeeld wel een gezin die in Nederland gewoond heeft... en beide ouders zijn niet Nederlands, maar het kind spreekt vloeiend Nederlands. Oké. Okay. En dan, ja, dan kunnen kinderen wel instromen, maar goed, het moet wel bijgehouden worden. En dan... Want wie houden dan een test om te kijken hoe goed het Nederlands van de leerling is... voordat hij ja. of zij... Naar school kan. Ja, we, we, we nemen wel kinderen aan waarvan Nederland niet zo goed is bij de peuters. Als kinderen ja. drie zijn en het kind begrijpt wel Nederlands, we het kind wel aan. Want je hebt vaak hebben dus ze passief een grotere woordenschat dan actief. Dus heel veel kinderen begrijpen het wel, maar ze zeggen gewoon, uh, ze praten dan Engels. Maar dat is een voordeel. want We hebben echt een aantal leerlingen gehad die echt niets, geen woord Nederlands spraken. Maar toch uiteindelijk uh, in groep 7 zijn beland met... Enorme en waar ze zich toch konden uiten. Dus dat is heel leuk om te zien. Hoe ziet het programma eruit? Wat gebeurt er op school? Wat, wat krijgen de leerlingen te doen? Vooral taal. Hè? Taal is het allerbelangrijkste. De vier ja. domeinen hebben we lezen, begrijpend lezen, schrijven, woordenschat uitbreiding, spreken. En cultuur is ook een, toch een belangrijk onderdeel van de Nederlandse school. Maar we focussen echt op taal. Taal is het allerbelangrijkste. Want rekenen en geschiedenis en anders kunnen krijgen ze op de dagschool. Dus wij behandelen echt eigenlijk hetzelfde in die drie uurtjes wat ze normaal gesproken gedurende de week op school doen. En we nemen ook CITO-toetsen af, net als in Nederland. Een voor taal, uh, voor de DMT-toets, een leestoets die afgenomen wordt. En we hebben een begrijpende lees de... leestoets. Een drie ja. minuten leestoets. En de begrijpend leestoets. En een spellingtoets. En een woordenschattoets. Dus die vier toetsen moeten de kinderen afnemen. Dat is best wel veel, want ja, die kinderen komen maar drie uur in de week naar school. En dan moeten ze ook nog twee keer per jaar zo'n toets afnemen. Eigenlijk voor de meeste leerlingen is de woordenschattoets het moeilijkst. Ja, ja. En, en waar niet... ligt dat aan? Dat... Ja, dat kinderen dan toch niet de woordenschat hebben als in Nederland. Je merkt ja, ja. toch dat ze daar toch minder lezen, want uiteindelijk leren kinderen in Nederland heel veel woorden doordat ze heel veel lezen. En je merkt op de Amerikaanse scholen krijgen kinderen heel veel huiswerk en moeten heel veel gelezen worden. En dan merk je toch dat meer kinderen meer Engelse boeken lezen ja. dan Nederlandse boeken. En dat Het grootste probleem is dat je daardoor de woordschap achterblijft en dan toch nogmaals ook in het huis, in de tuin, ja, als je praat met je kinderen, dan heb je het niet over... Ja, ja dingen die bij het bijvoorbeeld besproken worden of bij klokhuizen klokhuis besproken worden, dat zijn heel vaak woorden die je in het dagelijkse leven niet gebruikt. Nee, inderdaad. Dus, ja, dat merk in huis ook, heb je het over van uh, haal even een lepel op en haal even een ja, bord op, ja. maar uh, ja, ruim even niet dit over, op en uh, de afwasmachine en dat soort dingen, die woorden kennen ze wel, maar uh, niet lopen een vulkaanuitbarsting net... of ja. zo, daar heb je niet zo snel maar, over. Maar zelfs ja. dingen als lopen is netjes op de stoep bijvoorbeeld, het woord ja. stoep gebruik je nooit, want de helft van de straten zijn geen stoepen, dus yeah. het zijn van dat soort woorden die je in Nederland heel automatisch gebruikt, dag in dag uit die ze hier niet kennen. Ik had Een mooi voorbeeld is dat op een gegeven moment iemand een toets aan het doen was... en aan het eind van de toets zei, ja, ik, ik denk dat ik hem helemaal verkeerd heb gemaakt... want ik begreep gewoon niet waar het over ging. Hij heeft dus de hele tijd het woord stage als stage gelezen. Oh, ja. En hij had echt, ja, ik dacht, ja, het is een zo raar verhaal. Ik begrijp gewoon echt niet waar het over gaat. En dan moeten ze gaan werken ergens op een stage... Dus dat zijn, van die dingen, dat zijn woorden die je als je in Nederland bent, ken je het woord natuurlijk verder wel, ja. maar hier niet. Nee. Hier denk ik alleen maar aan het podium. Ja. ja, want dat soort woorden zijn grappig. Net zo'n meisje in mijn klas, die is een platte grond. Ja, dat is een grond die heel plat is. Het oh, ja, neemt het gewoon letterlijk, hè, die ja. taal. Je, ja, een platte grond. Ja, grond die heel plat is. Oké, okay, je hebt het helemaal gelijk, meid. Maar het, is niet... het gaat over Nederland, dat is veel grond, erg plat. Volgens mij klopt het helemaal. Ja. En jij had het erover dat we ook uh, cultuur willen geven, niet alleen taal. Hoe ziet dat cultuur-elementen dan uit bij uh, de Nederlandse school? Het verschilt een beetje bij, uh, ik, ik ben een coördinator van de Bovenbouw. En bij ons in de Bovenbouw, dat is groep 7 en hoger. Wij hebben ook een eigen locatie. Wij doen iedere week in de les het laatste half uur ook cultuur. En dat zijn dan dingen als Nederlandse schrijvers, Nederlandse geschiedenis, Nederlandse kunstenaars, Nederlandse gebouwen, het Koningshuis. Van alles en nog wat wat voorbij komt het laatste half uur van de les. En dan komt alles en iedereen bij elkaar. En daarnaast is het ook nog zo dat een aantal keer per jaar, daar hebben we een culturele commissie voor... ...worden ook culturele activiteiten georganiseerd voor de hele school. En dat zijn soms feestdingen, zoals Koningsdag of het Eindejaarsfeest. Maar er zijn ook een aantal die wel degelijk een cultureel educatief hè, De provincies van Nederland, oh ja. beroemde Nederlanders. En daar doet dan de hele school van Peuters tot en met VO3 aan mee. En dan eten, gaan we met z'n allen ook Nederlands eten proeven. Dingen die ze nog nooit hebben gegeten, boerenkool, die ze helemaal niet willen proeven, hè, want het is hartstikke vies. Wat zijn de hits, wat zijn de misses als je het over eten hebt voor Nederlandse kinderen? Boerenkool is missen dus Ja, ik? Ja, de worst was goed, maar de boerenkool zelf ja, ja, ja. Was, uh, was echt wel een beetje missig. Want de Belgen hadden heel heel heel erg lekkere vis gemaakt. Dat was ook niet zo'n succes en het was zo lekker. En toen hebben ze zelf slagroom gemaakt, dat was ook wel echt een groot succes moet ik zeggen. Dropjes, voor heel veel kinderen is een missig. Ja. voor heel veel kinderen. Kinderen hier in Nederland, Saint lollies, -lollies ja. vinden ze oh, lekker, zoethout ja. vinden ze heel raar. Ja, maar goed, dan is Nederlands gewoon een perfecte plek om daar eens ja. even aan te proeven, even kennis, uh... even kennis te maken. Ja. Even, je mag een dropje ook uitspugen als je het niet lekker vindt. <laughs> maar je hebt mag... nog poffertjes gebakken, We Poffer, hebben poffertjes oh, gebakken ja. ja een keer. Die waren een succes. Dat ja. was een succes. Inderdaad met. Uh... Als het maar zoet is. Het zal geen ja. kind op deze wereld uh, dat, uh, laten we, inderdaad. Zijn er nog veel kinderen die uh, op jullie school zijn geweest en dan bijvoorbeeld weer terug gaan naar Nederland? Ja, ik denk dat 40% van de leerlingen zeker 40% teruggaan naar Nederland. En hoor je daar dan weer wat van? Ik bedoel, heb je het idee dat dat goed aansluit? Krijgen jullie, zal ik zeggen, feedback om een goed Nederlands woord te gebruiken? Ja, we krijgen echt veel uh, positieve reacties. Niet van iedereen. En soms vragen we er ook naar. Dan sturen we een e-mail van, hoe gaat het? Laat het ook weten als jullie terug gaan naar Nederland. Ja. En uiteindelijk, van alle mensen die we het gehoord hebben, die zijn heel positief, dat ze echt binnen een half jaar gewoon helemaal bij zijn. Ja, ja. Ik ken wel mensen die denken van, nou, zou ik mijn kinderen naar de Nederlandse school brengen of niet? Ik zelf heb uh, mijn kinderen niet naar de Nederlandse school gebracht. Ik pieg het uh, uh, nu op. Wat zou jullie uh, verkooppraat zijn als je dat, uh, als iemand zou willen overtuigen van, ga naar de Nederlandse school. Waar zou je, waar zou je op, uh, op hameren? Als je te lang wacht, dan kan het niet meer. Dat is belangrijk. Dus als je denkt van, nou, uiteindelijk wil ik toch... Dat mijn kind eventueel een mogelijkheid heeft om in Nederland te gaan studeren op een Nederlands-staande universiteit. Dan kan je niet wachten tot je kind 13 is. Dat is het dan gewoon te laat. Mm -hmm. Tenzij je natuurlijk dan echt ook met een privédocent aan het werk gaat en dat soort dingen. Het is ook deel van je cultuur. Je kijkt ook anders naar Nederland als je ook Nederlands spreekt. Als je in Nederland rondloopt en je begrijpt wat het over gaat en je spreekt het ook. Ook al spreek je het misschien met een mooi Amerikaans accent. Maar ja, er zijn, er zijn net als jij zijn er ook maar genoeg mensen die het niet doen. Die zeggen ja, het is toch op zaterdagochtend. In Amerika concurreren we natuurlijk heel erg met sporten. Dat is ook heel vaak op zaterdagochtend. Ja, ja mijn kind voetbalt op hoog niveau. Ja, dan moet je eens ja. kiezen. Ja. Als mensen eenmaal komen, mijn ervaring is ook, vertrekken ze ook niet meer. Het is niet zo dat ze twee jaar doen en zeggen, nou weet je, het is niet zo'n succes. We doen het niet meer. Nee. Mensen blijven ook tot ze letterlijk verhuizen. En heel vaak is het dan zo dat ze op de nieuwe locatie weer een Nederlandse school gaan zoeken. Van ja, dat was toch een stukje cultuur. Ja. En het is ook gewoon echt leuk. We hebben dat ook echt leuk te en houden. Ik, en ik denk het ook onze eigen kinderen als we daarna kijken. Mijn dochter, die dus inderdaad een product is van een NTC school, heeft nooit in Nederland gewoond. Opgegroeid in Afrika, Amerika en is toch gaan studeren, heeft een Nederlandse studie gevolgd. Oh ja. En heel goed gevolgd ook. Gewoon, is helemaal goed gegaan. En ze is zo ontzettend blij, ze dus ik ben het meest dankbaar, zei ze ook, man, dat je me gewoon Nederlands hebt geleerd, dat ik naar de Nederlandse school ben gegaan. Ik denk, ja, dat maar dat was... had, je, had ze niet kunnen doen als ze dat niet gevolgd nee, had? Nee. Ja. Want, ja, vooral die studie die ze deed, werd alleen maar in Nederlands onderwezen. En ja, in Enschede was het was alleen maar Nederlands -tadig. dus ja, dat heeft ze toch heel goed gedaan. En, ik denk, en in ieder geval die deuren open die ja, moeten open ja, dus, ja, ja. ja, en ik denk ook, van wat ze zelf zei, ik heb in Afrika gewoond, in Amerika gewoond, en nu? Wil ik naar Nederland. En ja. ik voel me, omdat ik ook altijd toch naar de Nederlandse school ben geweest, ook wel een beetje Nederlands. Ja. En ja, dat het zo makkelijk of makkelijk gaat, het is niet makkelijk, maar voor kinderen is het veel makkelijker om het gewoon te leren. Dan dat je het als tweede taal aanleert en je begint later met wat karers. Als je dertien bent, is het eigenlijk al te laat. Ja. En je denkt van, oh jongens, elke zaterdag morgen. En ik weet het, mijn zoon heeft heel wat lopen klagen. Het is echt niet altijd dat ze met plezier hij niet met plezier in de school ging, maar ook hij is ontzettend blij dat hij het gedaan heeft. Hij zegt, ik kon nog geen beter cadeau geven, man. Nee. Want... Ja, maar dat lijkt me ook een van de grotere uh, obstakels, tenminste voor jullie om mijn kinderen te krijgen, is waarschijnlijk, ja, moet ik op zaterdag ook nog gaan? Ja. Hè? Ja. En voor ouders, neem ik aan, zijn het te kosten of niet? Is dat een groot probleem? Of... Over het algemeen niet. Is uh, we hebben heel lang vanuit Nederland een subsidie gekregen voor de school, per leerling. Die is inmiddels met de bezuiniging in Nederland, is de subsidie gestopt. En wij waren toen wel een beetje bang van ja, hè, de subsidie gaat er nu helemaal anders. Dat was best een aardig bedrag, dat was 350 euro per leerling. Dus dat is een flink gat in de begroting. Ja, het schoolgeld zal omhoog moeten. Nou, ja. nou zijn we benieuwd. En we hadden eerlijk gezegd voorspeld dat een aantal ouders zouden zeggen... nou, dan wordt het te duur. Ja. Dan kunnen we het echt niet meer opbrengen. En letterlijk één ouder die zegt ja, het is niet alleen maar dat het te duur is. Het is ook zaterdagochtend, mijn kind wordt nu wat ouder... Dus eigenlijk gebruik ik nu het feit dat het wat duurder wordt als excuus ja, ja, als om het dan maar niet meer te doen. Maar er is eigenlijk geen enkele leerling om financiële reden uitgevallen. Nee. En wat me erg verbaast, Want het ja. is best een kostbaar plaatje. Ja. Maar dus ik bedoel, ja, het, is niet, het is niet voor niks. Ik bedoel, je betaalt ervoor. Maar als je nou kijkt naar sports in Amerika. Die zijn ook vrij duur als de kinderen gaan voetballen. ...voor één seizoen betaal je soms ook al 400 ja. uh, dollar. Dus in, als je het echt omregent, dat was gezegd... ...dan kom je uit op 10 dollar per uur. Ja, het, was net iets meer, het is nu, nu net iets meer dan 10 dollar per uur. Nou, als je een keer een piano gaat spelen... ...kost het 75 dollar per uur. Dus, nou, het is dus niet Laat de piano weer. staan. Geen drie uur per week piano ja. natuurlijk. Maar ja, om maar uh, te laten zien dat... ...ja, het is gewoon duur. En het is natuurlijk wel een beetje zo, laten we eerlijk zijn. We zitten hier in Washington, D.C., het is niet zo dat meer een deel van de ouders hier nou echt heel arm zijn. En dat ze het niet zouden kunnen betalen. Maar er zijn natuurlijk ook plaatsen in de wereld waar mensen gewoon als min of meer bijna vrijwilliger naartoe gaan. En die school, er zijn best een aantal scholen die gesloten zijn nu. Ja. Dat is gewoon dat ouders het in ieder geval niet op kunnen brengen en dat subsidie eraf. Dus ja, jammer dan. Alleen even voor het beeld, jullie zijn inderdaad niet de enige school in Amerika. Hoeveel zijn er in de, in de VS? Hoeveel Nederlandse scholen? Weet u dat zo? Vijftien volgens mij. Er zijn vijftien scholen en ik denk iets van negentien of twintig locaties. Maar New York maar, is een vijf. Ja. Dat is echt de grootste school in Amerika. Ik denk dat wij nummer twee zijn. Ja, ik denk aan leerlingenaantallen denk ik dat je in Californië groter bent. Maar dat zijn vijf. Die zit echt in LA en San Diego en San Francisco. Wow. Maar onder één paraplu. Met vijf locaties. Maar ja, dat zijn eigenlijk natuurlijk vijf scholen. Maar, die heb je het idee van. dat jullie ook onder de Amerikaanse paraplu zitten van die andere... Scholen, horen je daarbij? Doen je dingen samen ja. of ja. hoe? Uh, hoe we, doen, uh, we zijn eigenlijk net begonnen, we hebben een aantal jaar geleden hebben we een regiobijeenkomst georganiseerd voor alle scholen. Dan zijn we allemaal bij elkaar gekomen om elkaar te leren kennen, van wie zijn we nou eigenlijk, wat hebben we nodig. Toen kwam het verhaal van de subsidie, van wat gaan we daarmee doen. Daar is ook al voorgebouwd. voortgebouwd, we zijn net in mei weer naar New York geweest, regiobijeenkomst. En vanaf nu gaan we proberen om iedere twee jaar een regiobijeenkomst te hebben. Zodat de Amerikaanse scholen, de, Amerikaanse, nee, de Nederlandse scholen in Amerika mm -hmm. dus ook samen gaan werken. Kijken of we ook één, zeg maar, een, een vereniging op kunnen richten waar al die stichtingen dan onder vallen. Zodat we dingen als verzekeringen samen kunnen doen, als materialen aanschaffen samen kunnen doen. Want werken daar bijvoorbeeld mee samen? Als ik nu naar een uh, school in uh, San Diego ga... Gebruikt iemand nog dezelfde ja, boek als ja, ja, ja. Jullie geven ook les aan volwassenen. Dat is sinds kort, toch? Sinds een aantal jaar nog maar? Drie jaar geleden, drie jaar geleden. Jaar geleden. Ja. ja. Kwamen mensen naar je toe en zeiden we, we hebben ook allerlei volwassenen hier die graag met jullie ja. mee willen doen? Er zijn een aantal, sowieso krijgen we e-mailtjes van goh, geven jullie ook les aan volwassenen? Daarnaast hebben we natuurlijk in de oude gemeenschap ook best wel veel mensen waar één oude Nederlander is en een ander niet. In de meeste gevallen betekent dat dat de andere oud ook wel redelijk wat Nederlands spreekt, maar niet altijd. Ja. En dat daar ook wel een beetje vraag uit kwam: van ja, als mijn kind naar school gaat, dan wil ik eigenlijk ook wel naar school. Dan wil ik ook wel les gaan volgen. En dat is altijd heel mooi, dat, dat verhaal, totdat je natuurlijk op moet gaan geven en totdat je echt moet komen. En dan denk je, ja, maar ik was eigenlijk aan het sporten op zaterdagochtend. Dus de groep is nooit heel erg groot geweest, maar gelukkig zijn we nu aan het samenwerken met de Belgische Ambassade. En die hebben echt een heel gestroomlijnde manier, omdat al, die doen het al jaren. Je nu ook online jezelf aanmelden, materialen worden samen besteld, leerkrachten vallen onder dezelfde paraplu. Dus we hopen dat met het nu organisatorisch, beter voor elkaar te hebben, dat het meer mensen zal trekken. En die zeggen dat het Amerikanen of andere buitenlanden zijn die Nederlands willen spreken. hoor die wel eens over het Nederlands? Wat vinden die van het Nederlands? Het ja. is een hele moeilijke taal om correct te spreken, correct te spellen. Mensen vinden het echt moeilijk. En uit te spreken. Ja. Ui. Dat is een heel lastige. De Ui-verhaal, de U. Ja. Dubbel O, moet altijd Oe. is cool. Ja, als je school gewend bent, dan is het cool. Dan zijn er in DC wel, ik zeg even DC, jullie zitten dan in Bethesda, technisch gesproken, of tenminste dat is jullie adres, maar jullie krijgen kinderen uit de hele regio. Ja. Zoals van ik al verder. Ja, van Timoor, maar Wat is Pensofene. het verste weg? Wat is de verste weg? Twee uur. Twee uur? Dus die zijn echt. Heen en terug? Heen en terug. Twee en En die familie is uh, inmiddels weer terug verhuisd naar België. Maar die zijn twee jaar lang heel trouw. Iedere zaterdag naar school gekomen. Ongelooflijk. Ja, is in, uh, ja de eerste keer dacht de kader. Ik, nou, misschien komen ze twee keer. Maar nee, twee jaar lang. Iedere zaterdag. Ja. Petje, ja, petje af. Bij, bij deze nog. Dus, uh, uh, ja. dat, uh, er wordt heel veel gesproken. En uh, dat het zo belangrijk is voor kinderen om tweetalig op te groeien. Is dat iets dat jullie ook merken? Of dat jullie benadrukken als kinderen naar jullie school komen? Ben je het daar gewoon niet mee eens? Dat zou ook kunnen. Ja, ik ben er zeker mee eens. Dat <laughs> absoluut. Nee, dat ben ik zeker mee eens. Ja. Ik vind Het, het is heel belangrijk. En hoe jong je begint inderdaad, hoe makkelijk het is. Want voor kinderen die kunnen gewoon makkelijk twee, drie, vier talen leren. Maar het is wel heel belangrijk dat je, als je de tweede taal leert, dat je wel... Kinderen ook, dat je veel met kinderen praat en waar je van bewust moet zijn, zeg ik ook dat je ook je handelingen moet verwoorden. Wat gewoon een beetje raar is misschien, maar bijvoorbeeld als jij in de ochtend je een pak melk uit de ijskast pakt, dat je het ook verwoordt, of als je er iets opendraait, ja, ik, ik noem maar wat, maar dat je echt meer dingen vertelt aan de kinderen dan dan je normaal zou doen. Ook als je in de auto rijdt, dat je dingen gaat Ofzo, of zodat ook... ze de woorden horen. Ja, zodat ze de woorden horen. Want, ja. Maar kinderen kunnen heel makkelijk twee talen leren. Het is niet moeilijk, maar je moet wel, het is wel heel belangrijk om er gewoon of een vast tijdstip voor te hebben. Of dat je het gewoon één op één. Als jij besluit vanaf nu, spreek alleen maar Nederlands. Kinderen kunnen dat heel makkelijk aan. Het is ja. heel verwarrend als jij het ene uur Nederlands spreekt en het andere uur Engels. Dat is gewoon het allerbelangrijkste. Praat Nederlands. En ik denk vooral dat Nederlands in Amerika, kinderen die leren allemaal Engels hier is Geen ja. probleem. Je hebt soms ouders die gaan dan alleen maar Engels praten naar hun kinderen, want ze gaan naar Amerika. Ik denk: dom, dom, dom! Want kinderen binnen een half jaar kunnen ze Nederlands verliezen. En heel vaak zie ik dat kinderen achteruit gaan met hun Nederlands als ze naar Amerika komen. Want dat Engels, dat leren ze op school, de dagschool, hun vriendjes, iedereen spreekt Engels. Ja. televisie. Maar dat Nederlands, ja, je hoort het alleen maar. Ja, of van je ouders, of misschien nog van vrienden met wie je spreekt in Nederland. Maar het is en. en dat is ook wel een beetje fnesst van ouders die denken, al oh, mijn kind spreekt zo goed Nederlands. Maar je vergeet dat het toch heel snel achteruit kan ja, gaan. Dus in die zin heeft de school ook een functie om dat niveau te behouden. Niet ja. Heel... ja, want ik denk dat om behouden, dat is soms heel moeilijk. Want soms zie je wel dat kinderen die heel goed scoren, bijvoorbeeld op die CITO scoren ze een A. En dan, dan scoren ze toch een tweede jaar lager. Dat, vooral kinderen die dan net uit Nederland komen. Want... Ja, ouders zijn natuurlijk ook sowieso gefocust op het Engels, want dat is ook heel belangrijk dat je op de ja. dagschool meekomt en dat Nederlands, het spraken is al zo goed, ze spreken zo goed Nederlands, maar ja. Dan... Je komt dan van alle kanten dat Engels uh, op hun en ja. af. En, uh, ja. dus het is gewoon zo belangrijk om echt gewoon, ja, toch te blijven praten ja. met de kinderen. En, uh... Je zet trouwens net iets uh, uh, interessants, Karin, een beetje aan het begin, daar wil ik ook nog even op terugkomen. Je had het erover hoe belangrijk je als Nederlandse school bent binnen de gemeenschap. Het is, zijn jullie de speel van alles? moet je nou, ik denk niet dat we de spil van alles zijn, maar het is wel zo: dat was ook wel een van onze uh, oprichtingsdoelen. Dat we deel uit wilden maken van de Nederlandse gemeenschap. Dat is een school voor en door de ouders. Dus we vragen ook best veel van onze ouders. En we vragen of ze mee willen helpen met culturele activiteiten, of ze in de klas willen helpen. Ze zijn er ook bij bij de culturele, culturele activiteiten. Bij Koningsdag nodigen we ook kinderen uit die niet op school zitten. werken samen met de Nederlandse Vereniging, werken samen met de Ambassade. Dus ja, voor ons is het een van onze pijlers waar we op staan, is dat we, dat we belangrijk willen zijn binnen die Nederlandse gemeenschap. Dat we een plekje willen zijn waar Nederlanders dan bij elkaar komen. Eén keer in de maand hebben we een ouder koffie. Bijna alle ouders blijven ook een bakje koffie drinken dan. Met speculaas toch ook? Ja. Met speculaas ja, ja. of stroopwafels. Of stroopwafels ja. natuurlijk. ja. ja. Daar kun je hier nog wel goed aankomen. Ik bedoel, stroopwafels zijn nog wel Ja, te ik kopen, weet niet ja, we hebben één ouder die maakt stroopwafels. Oh, okay. dus, <laughs> en die koopt ze overal tegenwoordig, hè, Bij Trader Joe en de World Market. Inderdaad. En de World Market. Ja. Is, uh, als we dan ergens doorgebroken zijn, dan is het in ieder geval uh, een gebied <laughs> yeah. van, uh, van stroopwafels. inderdaad. En <laughs> dan Ik kan zeggen: oh, mag ik ook in het stoepwafel? Nee, alleen als je het goed uitspreekt. Ja, dat is een goede. Maar nieuwe ouders zeggen het ook vaak. Als we nieuwe ouders op school krijgen, die dan naar Nederlandse school is, het toch een heel goed moment om andere ouders te leren kennen. Ja, ja denk ik denk zeker dat het we... is ook een bron van informatie. Als mensen op een gegeven moment weten we gaan naar Washington verhuizen, dan vinden ze ons meteen al. Ik krijgen maar een e-mail van Goh, we gaan verhuizen. Zijn er nog meer ouders die ook daar wonen met kinderen die zes zijn? Dus dan zal ik ze ook altijd in contact brengen met de ouders die hier al wonen. Of we krijgen soms ook een e-mailtje van de ambassade: Goh, deze mensen komen aan. Kunnen jullie contact met ze opnemen? Want ze komen waarschijnlijk ook wel naar de school. Ja, dat vinden mensen wel heel prettig. Dat er een plekje is waar je informatie kan krijgen. Ik maar ja. ervaringen delen inderdaad op de scholen die toch anders zijn dan in Nederland. Ja, ja want in hoeverre verschil je dan van de, van de dagschool voor de kinderen? De dagschool is dan daar de school, de Amerikaanse school waar ze hè, vijf dagen in de week naartoe gaan. Dan hebben ze het daar al over wat het verschil is? Hoe, de, hoe ze het ervaren, hoe er op de Nederlandse school wordt lesgegeven in vergelijking? ...tot de Amerikaanse scholen? Doen de Nederlanders het anders? Ja. ja, zeker. Nou, het allerbelangrijkste is dat wij zijn gewoon juf Karin en juffrouw Martine. Wij zijn niet juffrouw van meter en juffrouw van loon. Mm -hmm. Dus daarmee alleen al is een andere toon. Je bent gewoon directer betrokken bij die kinderen. Als bij ons een kind omver valt en heeft bloed op de knie, dan gaan we er naartoe en dan pakken we hem op... ...en dan krijgt hij een pleister en een knuffel. Ja, in Amerika zou geen leerkracht zo'n kind aanraken. Ja, jammer voor je. Maar ja, hier heb je een pleister, plak hem er zelf maar op. Ja, ja. Dus ja, het Omdat is wel een probleem manier. Komt als ja. Amerikaanse docent. Kinderen vinden dat ook wel. Dit is een beetje thuis in het buitenland. Kinderen ja. kennen dat ja. ook wel. Alsof ja. En zeker kinderen, bijvoorbeeld mijn kinderen, die niet in Nederland zijn geboren, die zeggen ook, ja, het is een andere cultuur. Het Nederlands is een andere cultuur. En jullie gaan ook anders met kinderen om. En soms is dat ook wel een beetje, denk je. Nou, als je lang genoeg hier woont, redelijk brutaal allemaal. Maar ja, het hoort er wel bij. Ja. Het is wel vrijer en het is, natuurlijk ook, het is zaterdagochtend. Dus het moet wel een beetje leuk blijven. Ja, anders komt niemand meer. Anders meer. Ja. echt helemaal huilen met de pet op. wel dus, een ja. hele week achter de rug mensen. Ja. Maar ja. voor jezelf ook. Ik ja. je heb zelf ook al de hele nee, dan gewerkt. Dan... En het is ook voor jou zaterdagochtend. Ja. En je moet daar ook staan. En dan denk je, ja nee, het moet wel leuk blijven. Ja. Nog ja. een andere vraag. Je had het over uh, wat jullie rol binnen de Nederlandse gemeenschap zijn. Ik neem aan dat Nederlanders ook een beetje de band met Nederland willen houden via de Nederlandse school. Hoe houden jullie zelf die band? Ik bedoel, weet je, gaan jullie vaak naar Nederland terug? Weet je wat er allemaal speelt? Hoe... Ik probeer in ieder geval één of twee keer naar Nederland te gaan. Nou, één keer per jaar minimaal. En voor de rest ja, toch via het NOB, het Nederlands Onderwijs Buitenland, blijven we op de hoogte wat er gaande is, ik veel leesde, ik hou achter wel heel veel contact en ik heb nog een cursus gevolgd en we hebben twee jaar geleden iemand naar school gehaald, een, een vrouw ook uh, bijscholing voor de leerkrachten, want we vinden dat als school ook heel belangrijk dat uh, leerkrachten ook uh, professioneel bijgeschoold worden, bij worden. Ja. dus uh, ja, dus daar is iemand voor gekomen, dus blijft als school ook wel bij, dat is toch wel heel belangrijk, want het onderwijs verandert constant. Ja. We zijn wat nu, zijn de ja, grote veranderingen bijvoorbeeld? Zijn er dingen die je in Nederland hebt gemerkt? Dat iedereen met de iPad gaat werken of allemaal. Uh, nou, zeker, de iPad, een ICT. Glas. Maar er ook binnen het onderwijs zelf. We werken met groepsplannen, wat ook op school in Nederland wordt gedaan, didactische plannen die geschreven moeten worden. Er komt er ook heel veel bij kijken. Gewoon naast het helemaal lesgeven. En ja, ik denk als school doen we het gewoon heel goed. We hebben de inspectie ook weer op bezoek gehad het afgelopen schooljaar. En, of is dat twee jaar geleden, want mm -hmm. de tijd vliegt. Maar ja, weer een heel goed rapport ook ontvangen Kijk, van de inspectie, dus dat vonden we toen weer we, ja, dat uh, drukte weer een stempel op al ons werk dat we gedaan hebben. Ik vind het gewoon heel belangrijk dat je daar toch bij blijft en dat kinderen gewoon kunnen instromen als ze terug gaan naar Nederland. En zijn er ook actualiteiten in Nederland waar jullie op moeten inspringen en er gebeuren er dingen in Nederland die, uh, waar je aandacht aan wil of moet besteden. Is dat iets ook iets wat je je als taak stelt? Of is dat ook iets eigen verantwoordelijkheid van nou jongens, kijk het jeugdjournaal, lees de kranten zelf? Ja, wel, denk, vooral kijken naar het jeugdjournaal blijven kinderen ja, ja. vooral het beste bij, van wat er gebeurt in Nederland. En heel, sommige ouders zijn daar ook, een, dat is ook iets echt typisch Nederlands, hè, het jeugdjournaal. Ja. Want ik weet dat oude, ouders nooit in Nederland gewoond hebben. Sommigen een beetje huiverig daar tegenaan kijken. Er zijn echt ouders die hun kind niet naar het jeugdjournaal willen laten kijken. Die het gewoon te eng vinden, is het vaak. Voor Amerikaanse ja. begrippen. Voor Amerikaanse begrippen, ja. Amerikaanse begrippen, ja. We gaan iets te vrij om met de, de wat zwaardere kinderen, onderwerpen? Ja, absoluut. Ja. ja, als iemand dood wordt geschoten, dat wordt dan ja, toch getoond in het journaal. En dat zou je in Amerika of het kinderjournaal nooit zien. Uh, voor mensen zoals ik die uh, hun kinderen niet naar de Nederlandse school, nogmaals, mijn excuses. <laughs> uh, ja, ja, als je... Wat zijn de wat zijn de, noem eens even, drie grote tips? Hoe kan ik ze dan toch nog? Uh, heel Innocent. veel lezen en voorlezen ja. in Nederland, echt iedere dag voorlezen gewoon dezelfde boekjes, voorlezen, voorlezen voorlezen, zoals Martine al zei van je hele dag vertelt wat je aan het doen bent dat ze die woorden ook kennen anders, Merel zei vandaag toevallig nog, toen zei ze, goh, ik ken eigenlijk het woord aanbrengen, heb ik vandaag geleerd dat oh ja, is YouTube... voor... ja, ja. ja. een dochter van mij was een YouTube filmpje aan het kijken over make-up en zei, ik had nog nooit het woord dat je dan make-up kunt aanbrengen maar dat is natuurlijk wat je dan doet als je filmpjes kijkt. En ja, en inderdaad dingen als jeugdjournaal. Er zijn heel veel leuke kinderprogramma's. De leestas kijken. Um, op je iPad, als je een iPad hebt. Nederlandse uh, of Nederlandstalige apps, apps zetten. Woordenschat-apps, spelletjes-apps. Spellings-apps. Dat ze gewoon daarmee bezig zijn. En praten. En praten gewoon kon Nederlands praten. praten, praten, praten, praten. Ja. En Jip en Janneke is. Uh, dat kan niet meer, hè? Ik lees ze al voor, maar. ik vind ik het nog steeds leuk, maar. Ik lees ze nog steeds voor, maar ik denk van: dit is. Dit is, dit van, dit is echt echt? niet meer hoor. Nee, nee, nee. Jip en Janneke en Jip Het heel lang geleden. Los van het feit dat ze laatst alweer een sigaar voor papa gingen kopen, wat volgens mij niet <laughs> mag: tabakswaren verkopen aan zulke jonge kinderen. Maar goed, uh, het taalgebruik daarin. Zijn daar nog uh, auteurs waarvan je zegt van: uh, die zijn uh, zeer geschikt? Voor echt hele jonge kinderen, ja, alle prentenboeken. Wat echt prentenboeken? Vooral prentenboeken. Uh, uh, bij ons op school worden nu heel veel dingen als Mees Case van Mirjam Onderzaal, uh, Dingen als Van zien oma. Hoe overleef ik? Is een hele populaire Paul van zin. Van Lone. is nog van, van Lonen is een van, de, een van de betere successen. Maar hebben jullie nog kun je op andere manieren Nederlands leren uh, zonder dat je naar de school gaat? Zo hoor je veel mensen die zeggen van nou, ik doe het op een andere manier. We hebben toch een aantal mensen die dan een jaar, twee jaar hier al zijn. En zeggen van ja, nee ik ga het zelf doen. Ja. En dan na twee jaar zeggen ja, het wordt het gewoon niet. Nee. Want dan zit ik daar weer met de kinderen en dan moeten we een iemand naar de wc. En dan oh ja, we hebben vandaag een verjaardagsfeestje. En dan is het zo lekker weer. En dan ja, vandaag komt het er niet van. en Uiteindelijk lukt het mensen gewoon echt nooit. Nee. Het lukt gewoon. Ik heb nog nooit iemand nee. gehoord... Die echt een jaar lang kind consequent iedere zaterochtend les heeft gegeven, zo dat het zoden aan de dijk zet. Dat Want wanneer zijn jullie tevreden? Is het als iedereen overal een voldoende op heeft op jullie uh, toetsen? Of nee, wat nee, doen jullie als kinderen, dat kinderen vooruit gaan in hun eigen kunnen. Ik bedoel, je moet naar ieder individueel kind kijken. Je kunt niet alle kinderen over één kant scheren. Dus we kijken echt naar ieder kind individueel. En als die er individueel op vooruit gaan, dan zijn we blij. Dus en je kunt het ook wel zien. Behalve die scores die je dan altijd ziet op de rapporten van kinderen, dat is een A, B, C, D, E, heb je ook een vaardigheidsscore. En aan de hand van een vaardigheidsscore kun je zien of het kind wel of niet vooruit gaat. Maar het gaat vooral om dat kinderen toch ook met plezier naar school komen. Dat vinden we eigenlijk het allerbelangrijkst. En ja, dat ze vriendjes maken op school en ja, dat ze wat leren. Nog okay, dus jullie zijn nu 100 hoeveel leerlingen gaan er beginnen? Honderd, ongeveer 120. Honderdtwintig. Ja, ik hoop, uh, ik denk dat ik uit komen op 130 dit jaar. Oké, okay, en dit is, hoeveelste jaar gaat dit worden? 9 Negende alweer. 9 jaar, al, ja. um, ik. Yeah, er zit alweer een... Uh, een team van een van tien leerkrachten. Een jubileum aan te komen. Ja, ja. Hoeveel leerkrachten, sorry? Dat is, uh, tien, ja, tien leerkrachten. Tien leerkrachten. Tien assistenten. Dus uh, we hebben echt, en over alle jaren... We hebben echt ontzettend veel leuke mensen op school gehad die, uh, goede leerkrachten, heel enthousiast team, heel gedreven team. Ik heb echt petje af voor alle leerkrachten die op de school werken, hebben gewerkt. Want zonder al die leerkrachten was er geen school geweest. Tijdens. En daarmee is het school af of zeg je van nou wij hebben voorzien voor de komende vijf jaar wel een grote ontwikkeling hier. Nou. Zie je dit, want je zei 130, zover ik begrijp is dat... Steeds meer worden elk jaar. Ja, dus het de, de, het groen, nou, de laatste paar jaar is het rond de 100, 110 en vorig jaar waren het 120. Ik denk nu zo'n 130. En maar is dat het einde, denk je? Voordat steeds nou, meer. veel meer kan het bijna niet worden, want dan past het niet meer in de locatie. Dat is op een gegeven moment ook een probleem. We waren, eerst hadden we één locatie, we hadden een lokale gehuurd op St. Barts, op River Road. En daar pasten we met z'n allen in. En toen werden we op een gegeven moment te groot. Dus we hebben nu al de bovenbouw elders, aan de andere kant van de straat, dus niet zo heel ver weg. Maar we willen wel voorkomen dat we er nog een derde locatie bij zouden moeten huren, want dat zou gewoon heel zonde zijn als je de school nog een keer uit elkaar, want we missen ja. elkaar toch al. Per klas kunnen er nogal wat kinderen bij, maar ja, op een gegeven moment zit het gewoon vol en het groeit ook niet veel meer dan dat. Want op een gegeven moment heeft het een sprong gemaakt omdat we toen de peuters zijn gaan doen. Oh ja. Dat was eerst alleen maar vanaf groep 1 tot en met VO3. Toen heb ik op een gegeven moment weggevallen van de subsidie ook bedacht: van, Nou, dan waarom ook geen peuters? Ideaal jaar verbaasd me weer hoeveel kinderen uiteindelijk toch nog in het voortgezet onderwijs les blijven volgen. Dan denk je van ja, nee, dan dat de tijd verder, voordat dat ze toch wel zullen stoppen. Maar het zijn er ieder jaar toch ook wel weer heel veel. Dus ja. Ja, we nemen dat certificaat in het Nederlands, Federtaal ja. ook af. Dat is nou eigenlijk... nodig hè, om te gaan studeren ja. in Nederland. Dat uh, is heel belangrijk, want in het begin dacht ik altijd: je moet het IB-diploma afnemen als je in Nederland wil gaan studeren. Maar toen onze eigen kinderen naar Nederland gingen, dachten we, nou, misschien moeten we als school ons aansluiten bij de, bij de Nederlandse Taalunie. Dus sindsdien nemen we dat examen af. En je hoeven kinderen niet meer naar Nederland te gaan om dat examen af te nemen. Dus dat is wel uh, handig. Dus we blijven bezig. Ieder jaar weer wat nieuws. En dit jaar, hè, dus, en de, de lessen voor volwassenen zijn nu twintig weken, toch? Die uh, we hebben toch iets veranderd. Ik dacht dat die... Je kijkt mij nu aan. Ja. Ja. Ja. we ja. ja. omgedraaid. Ja, dat rollen omgedraaid. Want jij gaat ja. lesgeven. Dus ja, We ja, Twintig ja, ja, ja. weken, toch? Dat is nieuw. Ik verwijs door naar... Uh, ja, 24 <laughs> zelfs, hier. Ja, twee ja, semester. Dus dat is uh, meer dan uh, afgelopen jaar. Ja. Dus ieder jaar weer wat nieuws. Ja, maar zijn er grote plannen voor het tienjarige jubileum? Dat is nog, nog niet. Nou, we zijn, maar ga we gaan er wel eens We gaan iets heel spannends doen. We hebben het circus gehad. Was je toen op de school, toen we circus hongers uh, vijfjarig bestaan was er toen het circus ja, dat kwam? Was heel leuk, maar we gaan nu iets anders doen en wat? Nee, dat Weet we nog. Hé, hartstikke goed. Dankjewel. Dankjewel voor uh, het beantwoorden van de vraag. Ik, als, als ik nog iets gemist heb, hoor ik het graag. Oh, jullie mogen nog wel even voor de volgende gast nog even een vraag bedenken. Vraag ben ik... Waarom ben je naar Amerika gekomen? Waarom ben je naar Amerika gekomen? Ja. Hé, hey, dankjewel. Verhalen van ITC